Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan nog files in de Randstad op de A1 richting Amsterdam voor het knooppunt bij de berg 3 kilometer. A4 naar Den Haag ook nog 3 kilometer bij Soeterwoude. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Geuzenveld en de Koentenum nog 3. En tussen Oud-Zuid en Amstel Amstelbisserspark nog 5 kilometer na een ongeluk. A16 richting Rotterdam voor de Van Brie Noordbrug nog 3 kilometer. En op de A27 vanuit Utrecht richting Breda. Tussen Noordloos en de brug bij Gorkum 4 kilometer. En op de A28 Utrecht naar Amersfoort. Daar staat bij Soesterberg nog een file van 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Nothing left for me to say Onder. We gaan er gewoon in. Ja, we zijn er al. Goedenavond, Goedenavond, luisteraars. Goedenavond luisteraars. Here it comes again. CFM ja. Sport Café. CFM Sport eigenlijk gewoon. Ja, op ja, vrijdagavond. Ik, ik vind het wel een leuke naam hoor, sportcafé. Dat was het eigenlijk. ook alleen toen ja. we nog dus in Dat moeten we dat uit. wel eens een keertje gaan doen eigenlijk. Ja, dan moeten we weer terug naar Hoogland en we zitten nu in de studio. Nou dus uh, ja. okay. is het CFM nou, ja, Sport. Sportstudio. Studiosport. Studio. Studio Sport Studio. Welkom Sport! Studio Sport! Studio Sport, nou we zijn eruit. We, <laughs> Joop, welkom. Ja, dankjewel. Uh, uh, Aanwezigheid ja. van Willem. Ben ik ja. blij dat ik je weer uh, in wil vallen en mij uh, door de komende twee uur heen wil uh, slepen. Ik, ik zal mijn best doen ervoor. Gaat helemaal, helemaal, helemaal goed komen. Ik denk het wel. Jij hebt de muziek uitgekozen, in Ik heb de muziek uitgekozen. En, en jij, blij mee. jij uh, onder andere ook de gasten. Nou, nou, nou, niet, nou, niet allemaal. Want de eerste gast die we hebben, Martin Draai, die zit tegenover mij, maar daar gaan we straks mee beginnen. Gaan we straks mee beginnen? Ja. Uh, die heeft het zo meteen over een sport tussen aanhalingstekens: granalenpellen hebben. ook een sport Zou kunnen, en want het... we hebben een Nederlands kampioen gehad ja? Kampioenschap gehad, moet ik het zeggen Oké okay, En daarna eens... krijgen we Sean Lemmers Half acht, als het goed is, ongeveer John Lemmers, lid van de sportraad in Zandvoort Die het een en ander gaat vertellen over Onder andere Er zijn nog vier dingen waar we het over gaan hebben Over het sporthalen dat op 9 december Aanstaande gaat gebeuren En dan gaan we het tweede uur Beginnen met Kelly Steen Kelly Steen, een Zandvoorts meisje Um, de, hoe moet ik het zeggen u 15 onder 15 jaar ja. die geselecteerd is voor het uh, nationaal elftal onder 15 onder bij 15, de kvb ja. Hele nou, een hele, hele knappe passatie ja, Helemaal En dan ja, helaas is het niet gelukt om het uh, tweede half uur van de tweede uur in te vullen Dan kregen we zojuist, een, nou, we zeggen een 20 minuten, 30 minuten geleden Kregen we daar een afmelding van Maar dat uh, zal ook wel recht komen denk ik Dan kunnen we nog over allerlei andere sporten gaan praten Luc Gaat helemaal goed komen Top. Er zijn nog wat nieuws uh, items te melden Altijd. die we dan, uh, Die dan de revue kunnen passeren Online. Komt helemaal goed Gaan we doen. Eerst muziek op een met Martin. Nou, beginnen. laten we eerst nog een stukje muziek doen. En dan gaan we daarna Martin uh, eens eventjes aan een uh, ondervraging onderwerpen. Goed. Ja, dat was Marcia Raven met Catch Me Ik heb geen idee wat voor muziek dat is Dit is jaren tachtig, toen was ik ook nog hip <laughs> En nu niet meer dan En nu niet meer nu nou, Toch nou, heb je de meeste muziek die je meegenomen hebt vandaag Want uh, luisteraars, laat eerlijk zijn Luc Rom heeft uh, voor de muziekkeuze gezorgd Ja, en dit is dan de enige die uh, mij helemaal niks zegt Absoluut niet uh, de rest wel. Ik zocht iets wat bij garnalenpellen hoort En dan moet je ze toch eerst vangen. Dus ja, ik denk, nou, laat, ik het, laat ik dat eens dus ingooien. Ik vind het een hele mooie, hele mooie brug. Een mooi bruggetje naar ons uh, eerste ja, gast. Want we, we gaan praten over, een, een, misschien wel een sport. We gaan praten over garnalenpellen. En dat gaan we het doen met uh, Martin Draaier. Uh, lid van de Vrienden van Oomstee. Die uh, dit jaar voor het tweede jaar een genalenpijl hebben georganiseerd. En dit jaar, Martin, voor het eerst was het een Nederlands kampioenschap. Het was een Nederlands kampioenschap. We zijn uh, vorig jaar uh, gestart met het Open Zandvoorts kampioenschap. En dat was een dusdanig succes dat we dachten van ja, we moeten dat breder trekken. En uh, vandaar het uh, Open Nederlands kampioenschap. En uh, waarom is het Open Nederlands kampioenschap geworden? Omdat we... Het zien als een echte sport. Er zit natuurlijk een zware wedstrijdelement in. Uh, pellen een bepaald gewicht in een bepaalde tijd. En we dachten van ja... Uh Eigenlijk excelleren we al in, in dit soort dingen, dus we proberen er maar eens een aantal mensen bij te krijgen. Ja, want uh, laat we eerlijk zijn, luisteraars, de vrienden van Oomsteen doen niet alleen de graalepillen, maar die doen nog veel meer dingen. En uh, daar uh, dat is misschien een ander programma wat meer geschikt voor. Uh, heeft het ook mee te maken dat uh, onder andere uh, twee dames, eentje woont dan in Benveld en de andere in Zoutkamp, uit, beide uit Zoutkamp komen? Uh, het was niet uh, een opgezet doel. Nee, zo, maar nee dat, dat, te zeggen. Snap ik, dat snap uh, ik. Uh, maar de mensen die hebben uh, van, ons, uh, van ons initiatief gehoord. En zijn uiteindelijk ingestapt. En uh, ja, de een werd nummer 1 en de ander werd nummer 2. Ja, ja het, het, het, het is een kunst. Het is absoluut een kunst. Uh, we hebben ze wel moeilijk gemaakt. We hadden natuurlijk een aantal handelsgenalen. Een kilo of 30. Daarnaast hadden we een uh, 20, 30 kilo uh, zandvoortsgenalen. Ja. Gevangen door uh, Huig. Huig Eigenaar van, Talassa, van uh, Talassa. Eigenaar van Talassa en hoofdsponsor van het evenement. En eerlijk gezegd was dat voor de dames toch wel een, een wat zwaardere klus. Ze zijn gewend om met de handelsgenalen te werken. kanalen waren wat moeilijker, maar uiteindelijk hebben ze het maar, toch... maar waarom? Waren ze kleiner? Moeilijker te pellen? Ja, de, de Zandvoorters zeggen, uh, de handelsgenalen zijn wat moeilijker te pellen. Uh, de dames uit Zoutkamp zeiden van, de Zandvoortsgranalen zijn wat moeilijker te pellen. Maar uiteindelijk hebben we het netjes Gesplitst met elkaar en uh, bij elkaar opgeteld, en beide dames hebben gewonnen. Oh, dus ik begreep uh, dat de, Oh, sorry, je ja, ja. <laughs> Ik begreep in de eerste ronde dat de, de granalen te koud waren. Of iets dergelijks. Ik begreep, had ik gelezen, ja, dat was de klacht. Dat ben erbij ja. geweest dat was, in ieder geval de klacht van, van met name de winnares. Ja, uiteindelijk, ja, de uiteindelijke ja. winnares, is Willemien Elsman uit Benveld. Ik moet zeggen, die klacht die hadden we vorig jaar ook. Uh, we hebben je geen voorrondes Nou we hadden, we hadden, wel, ja, we hadden geen voorrondes Bij Telazza nee. Maar we hebben vandaag ook Of althans afgelopen week ook weer de voorronde gehouden uh, We hebben ze juist niet in de koelkast gezet Ze zijn er uh, tijdig uitgehaald Maar het is gewoon een ander soort kanaal Raar hè. Ja, het is raar, maar de dames konden het wel. <laughs> Duidelijk. Um, we, we, kijk, tegen dit soort tijd van het jaar... ...dan zie je veel van die... Uh, ...van die genalenboten voor de kust. Met name de we Sanford, natuurlijk. Um, halen die de grote weg? Ja. Nee, dat denk ik niet. Het is uh, afhankelijk van het moment en het getij en de granaal die er op dat moment zit. Uh, ik moet zeggen wat, wat, wat een mooie genalen. Mooie zandvoerdse Uitstekend gekookt en, uh, en goed pelbaar. Maar het was een uh, ja wat dat er gaat was de grootste kist. Ja. Um, hoe kan dit verder gaan? Nou, waar we, waar we mee bezig zijn is om het uh, officieel te deponeren als echt Nederlands kampioenschap, open Nederlands kampioenschap. Waar zou je dat moeten doen? Uh, in ieder geval beginnen we bij de Kamer van Koophandel. Uh, we zijn do domeinnamen aan het, uh, aan het veiligstellen. Uh, we pakken het zeer serieus aan. Nederlands Visbureau misschien? Uh, onder andere. Onder andere. Maar uh, goed, daar zijn we nog mee bezig. Uh, het werd dit jaar een dusdanig groot succes dat we, dat we daar versneld mee bezig zijn. Uh, maar het niet meer konden regelen voor, uh, voor de afgelopen zaterdag. Uh, maar... We gaan volgend jaar er zeker mee verder. Uh, ja, de dat, laatste... kan, dat kan niet anders, Morten. Nee, de, de, de, de laatste zaterdag van oktober 2012 uh, wordt het weer een groot feest. Schrijf eens in agenda, zou ik zeggen. <laughs> ja, ja, dat zou sowieso. Me, dat lijkt me een goed idee. Er zijn al een aantal uitnodigingen weer uh, inmiddels de deur uitgestuurd. Uh, we moeten kijken hoe we, dat, hoe we het exact gaan organiseren. Want uh, ik moet zeggen, Café Oomstee Buiten de twee voorrondes die we hebben gehouden bij de Lassa. Uh, barsten werkelijk waar uit. Het vroeger, ja. ja. We hebben het terras leeg We hebben het café leeg gehaald, We hebben een grote partytent achter het café opgezet. Uh, waar de, de, de pelarena, De Pel Arena. Arena. Ja, en voor sommige de, <laughs> de, de Pel, <laughs> Kuip, de Pel was. Nee, nee, nee, nee, nee. Pel <laughs> Arena. we daar maar Oké, nou ja. In dit geval ben ik het niet met je eens. Maar... Dat weet ik. Daarom juist. Uh, het, was een, het was een groot succes. Uh, uh, groeit het succes misschien jullie een beetje boven het hoofd. Als het inderdaad volgend jaar nog uitgebreider gaat worden. Nee, ik denk dat we inmiddels uh, dusdanig veel ervaring hebben. Uh, dat, dat het absoluut uh, moet kunnen. Uh, op de avond zelf hebben we een uh, vrij strakke taak, taakverdeling uh, tussen de mensen. Die de organisatie. In de, in de organisatie. Ehm. Uh, en uiteindelijk gaat het onder andere streep om. Er zijn twee mensen die, be, die, die beslissen op dat moment die we daarvoor hebben, hebben aangewezen. Vervolgens zal iedereen zijn taak doen en ook uitvoeren wat er gebeuren moet op dat moment. En als er uh, enige oneenigheid zou kunnen komen, dan praten we daarna wel over. Um, stel nou dat je volgend jaar weer een, een Nederlands kampioenschap doet. Ja. Dat wordt dermate groot succes. Dat je op een gegeven moment niet buiten een bepaalde jurering uit kan. Is dat dan mogelijk? misschien wel zelfs Europees weet je veel uh, we hebben er, we hebben erover nagedacht uh, er waren al wat uh, wat ideeën over een Benelux uh, Benelux kampioenschap is een aanzet ja, vol, volgend jaar zullen we dat zeker niet doen. Het, het zal zeker het open kampioenschap uh, van Nederland blijven. Uiteraard uh, met een behoorlijk accent op, op Zandvoort. Want ja, maar, maar als voor... jij zegt een open kampioenschap, dan kunnen ook mensen uit Duitsland, België, Frankrijk, Engeland en noem maar op. Kunnen uit, mee deel uiteraard deel uiteraard zijn die uh, van harte welkom, maar die zullen dan ook deel moeten nemen aan, uh, aan de forums ja. die we weer opnieuw zullen gaan organiseren. Hoe gaan we dat communiceren? Doen. Kijk, vorig jaar heeft de Sanfense Krant eigenlijk als enige daarin daar, daar, uh, geparticipeerd. En dit jaar was het Haar dagblad Slagblad aanwezig. Uh, uh, Pauw nieuws heeft ja. dat geloof ik. Ja. Alleen helaas was er een wat, wat belangrijker nieuws. Daarom zijn jullie niet op televisie gekomen. Uh, Hebben jullie contacten die kant op? We, hebben, ja, ja, we zijn natuurlijk een, een behoorlijke database aan het opbouwen met, met contactpersonen. Ook op basis van alle uh, media die er dit jaar geweest is. Uh, en we hebben het dan over de radio, we hebben het over televisie, maar we hebben het uiteraard ook over de schrijvende pers. Uh, dat leggen we vast. En uh, we zullen zeker een aantal mensen volgend jaar weer opnieuw gaan benaderen. Uh, met in ieder geval de media die er dit jaar is geweest als opstap. Uh, en op basis daarvan uh, mensen gaan uitnodigen om het, uh, om het nog groter te maken. Ja. Ja, want het mooi geweest als uh, Pauw-nieuws dat, inderdaad, dat uitgezonden, want ja. dan gaat het tegen Nederland over. Ja, nou, de mensen waren uitermate enthousiast over degene die, de, degene die de rapportage gemaakt hebben. Hebben wel een voorbeeld gemaakt uh, dat als er belangrijke nieuws was, dat het uh, op maandagavond helaas niet kon doorgaan. Want Pauw-nieuws uh, half elf uh, s'avonds op Nederland 3. Uh, het was heel erg mooi geweest, ze hebben ons netjes gebeld. Uh, en ik moet zeggen dat stel ik zonder op prijs. Keur. Dat het helaas uh, niet door kon gaan Het bleef op de plank liggen Het zou absoluut een keer een moment komen Dat men het uh, misschien nog wel een keertje gaat uitzenden Maar uh, volgend jaar zijn ze zeker weer van de partij Zullen we eerst even een muziekje ja, draaien? Ik wou net zeggen, zal ik, uh, mag ik even interruperen Met een, <laughs> met een stukje muziek uh, Er doorheen te gooien En dan uh, praten we straks er eventjes verder We gaan nu even luisteren naar Johnny Nash Met I Can See Clearly Now De laatste uh, vijf minuten voor Martin Draaien. Martin, verwachtingen? Ja. Verwachtingen zijn, zijn hoog gespannen. We, we zitten nog een beetje te teren op het succes van afgelopen zaterdag. Uh, op zich uh, erg leuk. Leven jullie op een roze wolk? Nee, we, uh, op een realistische roze wolk zou ik, <lacht> uh, zou ik willen zeggen. <lacht> uh, het, het is in ieder geval een heel goed gevoel dat het zo'n succes is geweest. We hebben... Uh, 2010 ruim overtroffen uh, qua belangstelling twee voorrondes extra uh, in zijn totaliteit uh, meer dan uh, 60 mensen die eraan uh, aan mee hebben gedaan het leuke was nogmaals de, de Zandvoortse granalen. Hopelijk gaat het volgend jaar weer lukken. Dat ja, ligt aan het weer natuurlijk. Uh, ja, je, je weet het nooit. Maar je goed. doet het wel in de tijd dat de granalen er zijn in principe. Uh, de, de, de tijd is niet uh, voor niets gekozen, ja, zou ik maar zeggen. Ja, okay, ja. Uh, maar volgend jaar gaan we absoluut weer een stapje maken. En uh, één ding staat voor ons vast: de finale zal zijn in Café Oomsten. Ja, daar gaat het ook om. Nog één ding, um, wat ik wilde vragen, dat komt omdat jij zit de rotzooi. Ja, ik zit helemaal uit de rotzooi, ik ben. <laughs> ja, <nee. laughs> uh, wat, wat kan jij luisteraars adviseren om, uh, om mee te gaan doen? Moeten ze vingeroefeningen doen, moeten ze alleen maar kanalen pellen, trainen, trainen, trainen, trainen? Wat moeten ze doen? Nou, De basis is in ieder geval uh, dat het heel erg gezellig moet zijn. Uh, mensen die het... ja, oh, oh, oh. Als jij straks echt voor een Nederlands kampioenschap gaat, ja, ja. geregistreerd, dan ga je niet voor de gezelligheid. Nee, maar ik, ik, ik was ook nog niet uitgesproken. Ja, okay, gezelligheid het is, het, uh, is het eerste punt. Uh, uiteraard de mensen die willen winnen, ja, die zullen in ieder geval uh, ervoor moeten zorgen dat ze dat ze fit zijn. Want ik bedoel, 15 of 17 minuten voluit pellen, dat is een, uh, dat is een behoorlijke klus. Uh, maar nogmaals, iedereen is van harte welkom. Uh, we hebben een aantal voorrondes. Dit jaar waren het er twee. Volgend jaar zijn het er waarschijnlijk meer. Wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen? Uh, maar de beste zullen we uiteindelijk komen. Het mooiste vond ik eigenlijk dat uh, um, één bepaalde stand van zijn familie naar boven kan drijven. Ja, de familie Pluis. Ja, inderdaad. Ja. Dat was ongelooflijk. Ja, en ze hebben het niet slecht gedaan. Nee, dat vind ik ook. Ze hebben het absoluut niet slecht gedaan. Uh, er zijn een aantal mensen die de, die, die de finale hebben gehaald. En binnen de, binnen de eerste tien zijn gekomen. Ja, ja. Nou. Patricia was nummer vijf ja. Uh, bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar het was, uh, het was een groot succes ja. Martin, ja. dankjewel voor je komst in de studio graag gedaan ja, um, Martin, ook uh, namens mij hartelijk dank natuurlijk en ja. uh, succes met het uh, organiseren alvast want uh, wanneer beginnen jullie weer met uh, de voorbereidingen voor de nieuwe ja, dat, dat zal niet al te lang meer duren, want uh, zoals Joop zei, de schaal uh, wordt groter en groter en uh, de verwachtingen voor volgend jaar zijn hoog gespannen. Dus ik verwacht zeker dat we begin, begin januari 2012 weer, weer zullen gaan starten. De eerste tekenen van, het, van de organisatie zullen zijn in de Oomsteekourant. En, uh, te ha af te halen in Café Amstey Wanneer is dat? Januari, weer de eerste? Uh, ja, de eerste die zal 1 januari uitkomen ja, ja, ja. We geven die krant één keer per kwartaal uit En uh, vervolgens zullen we iedereen op de hoogte houden En uiteraard als we weer uh, bij, uh, bij jullie mogen komen Zullen we daar zeker tijdige aandacht aan besteden Helemaal goed En nogmaals, iedereen is Nog één vraag ja. Want jullie doen niet alleen het, uh, het genadepelkampioenschap. Dat klopt uh, Vorig jaar hadden we een, een snert wie, wie maakt er lekker zo net van Zandvoort? Ja. Nou, heeft er iemand gewonnen die niet in Zandvoort woont? Daar baalde ja, ik van. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> maar ik zat zelf in de jury. Dat is net Maar uh, wat, wat staat er meer op stapel van de vrienden van Oomsteen? We gaan uh, sowieso uh, beginnen met, uh, met in ieder geval weer een blaasvoerbottonooi. Er zal weer een lekkerste moment komen uh, van, uh, van Zandvoort ja, we, bepalen jullie. Uh, we zitten te denken aan een, uh, aan een ballendag vul hem, uh, vul hem zelf in En uiteraard zullen er nog uh, veel meer initiatieven zijn om, uh, om uiteindelijk met de club En de mensen uit Zandvoort Een leuke dag te hebben Goed, dankjewel Doe mijn groeten aan de lieden van, van Oomsteen Ik doen. Ik zal van de bed weer aanwezig zijn Somewhere okay. Wanneer weet ik niet En uh, dankjewel voor je komst naar de studio Graag gedaan Spend it Dat is in mijn jeugd. Ja, precies. En bladzed en tears. Ja. We gaan halen nog even was een hoop. Bladsweed en tears, denk ik. <laughs> maar, <laughs> ik kijk weer, Margel Ding van ik die. Ik ben weer goed bezig, ja, ja, ja. Je hebt erover nagedacht. <laughs> ik heb erover nagedacht, Wat ik, ben je uh, ermee bezig? Drie weken van de vier? Nou nee, ik doe een beetje <laughs> twee, drie dagen over een dagje. Uh, uh, ik, ik doe het in, in een half uur, dan ben ik klaar. Kijk. Ons goed. Uh, het, het laatste half uur van het eerste uur en, uh, hebben wij als gast uh, John Lemmens. En uh, buiten dat Lemmens allerlei dingen doet op sportgebied, is hij uh, in mijn ogen voornamelijk een lid van de sportraad. Goedenavond John. Goedenavond. Ja. Leuk dat je er bent. Uh, wij spraken elkaar van de week. Jullie hadden een vergadering in de, in de, in, als sportraad in de sporthal. Ja. En uh, jij kwam met een verzoek naar mij. En wat was dat verzoek? Uh, dat wij wilden weten wie... Dus buiten de reguliere sportverenigingen in Zandvoort... Want die, die kunnen we allemaal halen. Wie daarnaast kampioen zijn geworden. Die sporten in andere delen van, uh, van Nederland. And, uh, uh, andere sporten, individuele sporten voornamelijk. Ja, de kan? Er is maar één. Uh, er zijn een paar criteria. De criteria zijn... Je moet in Zandvoort je domicile hebben. Je mag niet ouder zijn dan 18, 19 jaar. Dat, dat is de grens een beetje. En, uh, en je moet kampioen zijn geworden in jouw tak van sport Het maakt dus in feite niet uit waar jouw sportvereniging gevestigd is Nee, nee want we hebben een paar, uh, nou jullie schrijven er in de, de Zandvoorskrant uh, al die artikelen over voor, ons, uh, voor de Sportraad Dat zijn mensen die bijna allemaal hun sport buiten Zandvoort beoefenen Althans er mee, uh, heel veel, heel veel ja. En uh, nou, daar kunnen ze kampioenen zijn uh, ja. ik, ik weet bijvoorbeeld uh, Mitserschoorl die is, uh, heeft al verschillende prijzen met, uh, met golven gewonnen. En dat allemaal buiten Zandvoort. En dat hoorde ik gisteren. En, nou, die hebben we meteen ook uitgenodigd. Imke van der Aar. Ja. Speel, ook, uh, speelt in, in, in Haarlem. Ja. Badminton. Drie keer Nederlands kampioen. Ja. Ongelooflijk. 13 jaar. Ja. 13 jaar. Ja. En zoeken jullie die allemaal zelf op of kunnen die... Uh, hoe gaat dat in zijn werk? Nou, we, we zijn uh, toevallig van Sien, uh, die ook van Sien vandaan zit. Van Sien van van van die in de Sportraad zit, die zit in dat wereldje van sportservice, die, die kent heel veel sporters, is daarmee bekend, vooral met de topsport. En die wij die nu, want je moet soms delegeren, en dan zet je die daar op dat kanaal. En uh, die is uit te zoeken voor ons wie van die sporters, van die, die... individuele, die individuele sporters kampioen zijn geworden. Daarnaast hebben wij verenigingen aangeschreven. Uh, alle verenigingen in Zandvoort. van geef ons de kampioensteams op of de individuele. En uh, dat is heel leuk dat je dan van sommige bijna geen reactie krijgt. Terwijl we weten dat de jeugdkampioenen zijn bij die verenigingen. 100 procent. En uh, het leukste reactie die ik tot nu toe gekregen heb, was van de Gennemann Golf Country Club. Die zeiden, we hebben wel kampioenen, maar die komen niet van Zandvoort. Maar een geweldig initiatief. En het initiatief ja. is. En ze zijn niet... ook geen jeugdkampioenen. Nee. nee. En het is... ja, ze hebben wel jeugdleden, maar die komen ja, niet ja, van ja, Zandvoort. Ja, ja, ja. En dan voldoen je niet aan de criteria. Ja. Wel leuk is dat, uh, dat ze ons complimenteren. Maar het is niet het eerst voor het eerst dat jeugdkampioenen gehuldigd worden. Nee, dat begrijp ik. Ja. Um, uh, uh, de huldiging van, uh, van, uh, van jeugdkampioenen, dat is in principe een, uh, een must vanuit het college volgens mij voor de sportraad, ja. tenminste in de tijd dat ik erin zat in ieder geval, dat is nog steeds nou wij vinden, wij vinden, ja we hebben het opgepakt vorig jaar is door omstandigheden, nou er zijn honderdduizend redenen aan te geven, is het niet gebeurd en dit jaar stond het bij ons absoluut op de lijst, maar daarvoor natuurlijk de oude sportraad trad af en de nieuwe sportraad kwam aan en dat nou ja, wel of niet, sportraad uh, je hebt er van dichtbij mee te ja. maken gehad ja. en dit jaar hebben we gewoon gezegd het gaat gebeuren, we hebben het plan en datum en we zijn volop bezig. Helaas, nee, niet helaas. Uh, het zei zo dat de meeste kampioenen van de voetbal komen. Ja, nu kan ik je iets meer voorstellen. We het is ook een hele grote vereniging, natuurlijk. Ik weet dat er ook een meisjesteam van de hockey-winterkampioen uh, is geworden, somewhere. Ja. Uh, Basketbal heeft niets. Handbal. Ja, hebben we van Teun al uh, Teun Vasthouden. Ook lid van de uh, die, de die ook lid van de Sportraad is. En, uh, maar daar ook uh, samen met mij uh, heel uh, druk bezig is om uh, 9 december een succes te maken. Dan gaat het zo over. Ja. En, uh, dus daar wel een team. Uh, voetbal 1, 2, ik denk 7 teams in totaal. Uh, hockey moeten we nog bevestiging krijgen, maar dat, dat hopen we zeer binnenkort te krijgen. En. De sem kampioenen uh, daar zijn we heel benieuwd naar. Ja. Of er in Zandvoort sem kampioenen zijn. Tennis. Tenniskampioenen. Woonachtig in Zandvoort, dat is het criteria. T tennis onder voor, voor natuurlijk voor uh, Tennis Club Zandvoort. Maar ja. ik, ik, ik denk te weten dat daar wel kampioenen zijn. Of ze in Zandvoort wonen, dat durf ik niet te zeggen, ja. want dat weet ik dan niet. Je noemt net een datum: 9 december. Ja. Gaat er nog gebeuren? Een los. Een los? Ja, ja, ja. ja. ja dat mag je oh, in Ook, ook, ook nog. echt in ja. ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> dat hebben we geleerd, hè? Dat we jong waren. Uh, nee, 9 december. hebben wij uh, We doen het in twee bedrijven. En dat is, de reden is dat we de echt junior hebben. Of de puppen. Dat zijn de 7 tot, tot 10, 11-jarigen. En wij, wij zeggen dat in voetbaltermen. Zeg maar de eetjes en de F'tjes. Of de F's en de eetjes Ja. En uh, die krijgen een aangepast programma. Dat begint ook vroeg. Daar mogen, uh, mogen de teams komen met begeleiders. Nou, dat, zijn er, dat zijn er niet, althans dat zullen zo zo'n 40, 50 kinderen zijn in totaal. En als die weggaan, dan komen de ouderen. Die krijgen een ander programma aangeboden. Uh, Oudere kinderen tot, 18, Oudere kinderen, je, tot van, en met 18? Uh, ja, tot en met 18. Nou... Net zoals... Uh, ja, die Mitchell, in, uh, uh, ja, die is nou 19. Dan zijn we gewoon... Zo'n jongen zo jonge doet ja, ja. heel veel... Uh, opoffering in vrije tijd... Uh, voor de sport. En dat vindt hij leuk natuurlijk. En ik vind juist zo'n... Uh, zo'n feest... Is eigenlijk als gemeente zeggen jongen, Gefeliciteerd en dankjewel dat je... Dat is zo ook. investeert in dat je is de tijd. Is dus het is vanuit de gemeente... Want dan moet je het zo zien. Als sportraad werk je uh, actief voor de gemeente... Uh, doe je die activiteiten? Uh, we gaan eerst een muziekje doen. Nou, ik wil even vragen hoe zo'n oh. zo zo dagindeling eruit ziet. Uh... Nou, ze, ze krijgen wat, wat precies, dat, dat hou ik een beetje geheim voor de avond. Uh, ze worden ontvangen, dan krijgen ze een of andere act, de jongste. En dan komt uh, wethouder tonen. En die gaat ze een echt een fantastische mooie. Uh, herdenkingsmedaille uitreiken. Oh, met natuurlijk het Zandvoorts Lint eromheen. Dat Even oude. tonen. Uh, uh, die Juist. Ja. En, uh, Dus zijn rol is daar duidelijk in. En dan gaan die weg. We hebben met een cafetarie op het plein een fantastisch leuke deal kunnen maken. Dat elk kind krijgt daar wat te eten en wat te drinken. En gaat dan, wordt opgehaald door zijn ouders. Of die ouders, zol zolang we ruimte hebben, mogen niet binnenzitten. Hebben de ruimte niet, ja, dan, dan is het jammer. Maar er kunnen zo'n beetje veertig ouders meekomen in totaal. En uh, daarna gaat het voor de ouderen. En de ouderen, de, uit mijn hoofd gezegd hoor, maar, uh, ik heb de brief niet helemaal uit mijn hoofd. Ik geloof dat de ouderen beginnen half negen. En krijgen een, ook een heel leuk programma uh, aangeboden. Alleen dan doen we het anders. Die worden eerst gehuldigd. En krijg je dan het programma. En dat komt... Uh, ja. Tonen huur je per uur in. Ja, ja, ja, ja. ja. Dus, anders wordt hij te duur. Dat zou die ja, wel willen. Even één ding nog. Want uh, we hebben het wel steeds over een programma. en ze zijn binnen en dat soort zaken. Mm -hmm. Maar waar wordt het georganiseerd? Hier, aan de overkant? Hier, Hier aan de overkant. Aan de overkant. Dan dan weten de, de mensen niet allemaal. Mensen bij. Niet waar de studio ligt. Maar ja. uh, Circus Zandvoet. Circus, Sandvoort. Circus, Sandvoort. Circus Sandvoort. Ja. Ingang, Gassasplein. Ja, daar worden ze ontvangen. En dan. De filmzalen is daar natuurlijk, de theaterzaal, een fantastische gelegenheid voor. Lijkt me wel, ja. Uh, sfeervol. Uh, fantastische medewerking ook van, het per, uh, van de mensen binnen Circus Antwoord. Ja. Dus het, het kan Goed. alleen maar slagen. Eerst muziek. Eerst muziek. We praten straks even verder nog met John. Wie er allemaal nog meer uitgekozen zijn. Ja, terwijl onze nieuwe gasten al uh, aan het aankomen zijn. Uh, dat zullen we zo meteen over gaan hebben. Ga ik nog even met John Lemmers door. Uh, en dan met name over de Sportraad. Want uh, John, hoe gaan jullie al die mensen bereiken? Krijgen ze een persoonlijke brief of hoe gaat dat? Ja, we, we proberen via verenigingen de namen en adressen binnen te krijgen. En als we die hebben, dan uh, gaan we... We hebben een brief klaar liggen voor, de en, voor beide leeftijden. En we gaan ze in huis of per huis Geef. Ja, ja, oké. Okay. En dan worden ze verwacht en ontvangen, natuurlijk. Ja. Leuke dingen allemaal. Um, um, even nog één ding. Je, je hebt het over uh, een programma. Ja. Je wil niet meer kwijt? Echt niet? Nou, het, het is, ze worden ontvangen. Nee, voor de jeugd ga ik het niet vertellen, want dan, dan is de kloe eraf. De kleintjes bedoel je? Voor de, klei, voor de kleintjes. Uh, maar het is een echt een leuk programma. Geen de kleintjes ze samen... slapen op... al inmiddels, bijna. Ja ja, dus ja, ja. Maar die ouders niet. Ja. Ja. Ja, die, die... Ja, maar die Nee, al. ja. Het is net zoals Sinterklaas. Ze kunnen zich niet inhouden. Uh, en die act, uh, en meer zeg ik er toch echt niet over. Want dan is uh, de grap eraf. Uh, die uit mijn hoofd gezegd worden... die een uur of kwart over zes ontvangen al. Ja, dat is vroeg in de avond. Want dan praat je over... zevenjarigen. Ja. Ja, ja, ja, dus die kun je ja, ja. ook ja, ja. niet... Nee, die kun je niet om negen uur. Kan niet, uh, nou, uh, afval, want die moeten uh, nee, in, in feite... zaterdag alweer uh, fris zijn voor de voetbal. Omdat daar toch echt... Ah, hij denkt hier aan dat voetbal. Ja. Ja, <laughs> uh, alles levert voetbal. Althans, zeker bij die kinderen. Dus, uh, en dan half negen beginnen de zenuwen. En die krijgen... Uh, een, een fantastische film uh, okay. aangeboden oh, de film oké okay, ja. Leuk. Ja, leuk, leuk dat wordt een film oké okay. um, de sportraad ja vroeger vond ik de sportraad echt een papieren tijger ja dat was toen uh, een, een advies uh, clubje uh -huh. ik wil niet eens een college noemen voor de uh, voor de raad nu hebben jullie een veel belangrijkere taak hebben jullie nu ook.? Want er zit een nieuwe sportnota aan te komen. Die had eigenlijk al vorig jaar klaar moeten zijn. Ik heb zelf daaraan meegewerkt. Dus die was vier jaar geldig. Hebben jullie nu ook een vinger in de pap? Ja, want kijk, je, je mag gevraagd en ongevraagd de wethouder van advies zien. Maar de sport, College. Uh, dus ja. Ja, maar wij doen het aan de wethouder. Ja. En, en dat is college. Uh, en ik. We gaan zelfs met, met, de, met de volgende sportnota. Waar we volop mee bezig zijn. Want die, die moet dit jaar. In, had ja, zijn, maar ik hoop dat die in de eerste twee maanden van het nieuwe jaar uit gaat komen. En daar wil. Uh, zeg maar. De wethouder. Want uiteindelijk. naar nou, geven wij een eerste sansie, rapidage, En die zit ook altijd veel bij de sportraadvergaderingen. Ja, ja, ja. uh, of zijn ambtenaren. Uh, ons echt heel di direct bij gaan betrekken. Over. Uh, wat moet er zijn. En zelfs zo. Uh, dat we misschien wel bij jou zeker bekend als journalist. rond de tafel gesprek aangeschrijven. Dus dat betekent dat de sportraad uh, Heel serieus. Door de wethouder, wethouder zeer serieus ja, ja, genomen. Ja. En uh, dat, is, uh, dat is alleen maar fijn. Dan, dan doe je het niet uh, alleen maar. Voor, uh, van, omdat het gedaan moet worden. Nee dan zeer verrek. Ja. Helemaal serieus. Oké. Okay. Um, er is een mogelijkheid dat er een gedeelte aan de sporthal aangebouwd gaat worden. Ja. De kant van de Open Golf Zandvoortop. Uh -huh. Dat moet dan een tennishal worden. In wat voor fase zijn die plannen op dit moment? Nou, je, je, je bent van andere plannen op de hoogte dan, dan waarschijnlijk de sportraad. Oké. Okay. Maar, maar, uh, ik, ik, ik, laat, ik laat me horen dan, Joen. Nee, de, de wethouder heeft wel uh, gezegd dat er een, een commerciële partij... Uh, geïnteresseerd is en heeft aan ons gezegd hoe staan jullie tegenover en uh, nou, wat gaan wij doen om als ze praten over een echte nieuw item hier vanavond te krijgen, dan krijg je het ook vraag. wij gaan, ja, uh, ja, daar wij gaan op uh, 7 december nodig wij de drie voorzitters van de verenigingen die op het duintjesveld complex zijn, dat is uh, de voorzitter van de Hockey de voorzitter van Zandvoort Sportcombinatie en de voorzitter van Esther Zandvoort, die gaan we uitnodigen. De... Jullie, jullie hebben dus niet, want ik vind het ja. zelf ook een sport, maar ja. het plein is uitgenodigd. De sportduivenvereniging? Nee, omdat hij er niet bij betrokken is. Oké. Okay. Nee, die, je kunt. Uh, Tennissers kunnen misschien een duif uit de lucht slaan, maar. <laughs> ik, ik ken een keeper die heeft ooit een meeuw uit de lucht geschoten. Ja, ja, ja. Oh ja. ja. maar. Ja, maar ja. we ja. uh, gaan die uitnodigen. We gaan ook de commerciële partij uitnodigen. De commerciële partij gaat vertellen wat ze willen. En. Um, wij vragen aan de voorzitters hun reactie. Niet anders dan hun reactie. En vervolgens zullen wij als sportraad... ...feedback gaan geven aan het college. Aan het college. Dus... Maar we hebben het wel over een tennishal dan. Ja. Waar zou die dan moeten komen? Dat bedoel ik eigenlijk. Hoe die constructie in elkaar steekt... Daar kom ik later wel achter. Ik ja. Maak een jongen gerust, Dat ja. lukt echt Waar zou die moeten komen dan? Nee, ik vind dat, dat als lid van de Sportraad... ...vind ik dat we eerst de drie voorzitters moeten uitnodigen. En uit moeten leggen waarom ze uitgenodigd worden... Uh, want anders ga ik misschien voor mijn beurt uh, hier wat neerzeggen wat de voorzitter misschien nog niet weet. Misschien weet de voorzitter dat Ja, Je bent tot de man van de communicatie? Ja, ik, ja, ja, ik ben. Uh, en de daarom de ik ga ik ook persoonlijk uh, de, de voorzitters uitdoden voor 7 december. Maar uh, dat is het enige wat ze nu kunnen we uh, horen komen. Niet uh, hoe en wat. Nee. Dat, dat moeten we echt overlaten op 7 december. Oké, okay, uh, uitstel van 7 december. Zou die in de volgende. Uh, uh, twee volgende uitzending van een sport uh, uh, van CFM. Uh, bekendgemaakt kunnen worden? En dat is welke datum? Dat is de eerste vrijdag van januari. Dan, dan denk ik dat wij uh, als sportraad. En, en als we als Sportraad vinden dat we dat openbaar kunnen maken, nadat we de wethouder op de hoogte hebben gebruiken, want dat vind ik, dat is de eerste weg. Ja, dat is de uh, Want wat we aan de, aan de wethouder geven, zullen we ook aan, aan die drie voorzitters geven wat onze uh, visie is. En uh, dan denk ik dat je onze voorzitter, Leo Steegman, hier rustig kunt uitnodigen. Die zal jij wel weer worden. Nee, nee, ik ben vicevoorzitter. Okay, dus Leo is de ja. voorzitter. Nou, dat zullen we dan zeker in de achterhoofd houden. En, uh, Don't you om, om dat te doen. <laughs> Alles er <recht> komt, zeg eens zuid het Afrika. Precies. We gaan nog even een klein beetje muziek doen... en dan heb ik misschien nog een paar vragen voor John. Oké. Okay. Ja. ja, gaan we doen. Wat heb je nou? All the subtle flavors of my life... have become bitter seeds and poisoned leaves...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 heerlijk. Ik ben blij dat het gestopt is. is Fakeless. Ja, dat is helemaal geen muziek, man. We come one. Dat kan je niet maken. Ik kan helemaal niet dat ik erbij ben. Ik moet, ik ben. Kom op moet je ook blijven verrassen, Joop. Daan toch? vond het wel leuk. Ja. ja? Goed, Daan. Uh, nog uh, nog even, uh, uh, heel even nog met Sean uh, Limmonds, uh, lid van de Sportraad, doet daar hoofdzakelijk communicatie maar dus ook uh, vicevoorzitter te zijn. Sean, uh, de um, planning voor de Sportraad, wat staat er nog meer op stapel? Behalve dan eventueel een herindeling van uh, Dijkersveld herinnerings du uh, de sportnota uh, ja dat zijn de twee grote items die op dit moment uh, want kijk je vergadert maar één keer in de maand ja als we het moeten kun je natuurlijk vaker wel dat kun je vaker maar er uh, zijn natuurlijk mensen met een hele drukke agenda's maar die twee items hebben behoorlijk uh, ja, ja, en dan inderdaad. hebben we de lopende zaken uh, gewoon ja, tussendoor ja, um, um, zijn er op dit moment want daar ben ik toen de tijd mee geconfronteerd toen ik voor het eerst een sportraad zat waren er uh, behoorlijke conflicten tussen twee verenigingen dat speelt niet meer dat soort uh, dingen tussen verenigingen binnen Zandvoort uh, zover wij weten is, kijk weten is dat is typisch Zandvoort als je ruzie krijgt ga je uit elkaar en dan heb je twee nieuwe verenigingen uh, genoeg, uh, genoeg verenigingen bekend. Eh uh, maar nee, op dit moment is het rustig. En omdat men ook weet van... Ja, je, je kan wel opnieuw beginnen... Maar je krijgt van de Zandvoortgemeente... En terecht ook, geen stuive subsidie. Nee, nee, dat gaat ook... Een subsidie überhaupt. Nee, maar die ja. heb je nodig. Je hebt grond nodig of wat dan ook. Of je hebt een zaal nodig of wat dan ook. Goed, John. En dankjewel voor je tijd. Dat je hier willen komen. Ja. Dat je echt duidelijk bent geweest over een x-aantal zaken. Huh? En uh, wat zeg jij... Moeten we doorgaan? Nog, je hebt nog een minuut. Oh. Een hele minuut. Een hele minuut? Nou, nou, ik, ik ga je, je beloven dat, uh, <laughs> dat je in januari onze voorzitter, als hij niet op vakantie is, uh, Leo Zegman hier krijgt. En waarschijnlijk kan hij wat meer vertellen over uh, ontwikkeling op het Duitsland. Het lijkt mij heel interessant. Uh, niet alleen voor dit programma natuurlijk, maar voor heel Zandvoort. Het gaat, het gaat om de sport in Zandvoort. Het gaat om een hoop vrije tijdsbesteding. Het gaat om bewegen van kinderen. Heel vaak. En uh, John, dat is gewoon belangrijk, moet je ja. eerlijk zijn. Zijn we er? Sean, hartelijk dank voor je komst naar de studio en voor je heldere en We zijn er dus gewoon. Duidelijk uitleg, we hebben nog één minuut. Ja. Dat, geeft, dat geeft mij <laughs> nog even de tijd om uh, vast de volgende gasten aan te kondigen. Straks is na acht is hier uh, Kelly Steen die alles gaat vertellen over haar interla startende Interlandcarrière bij uh, Zandvoorts. Uh, ja, je, je hebt wel helemaal gelijk, ja. Ja, ja. ja, toch? Dat is het in feite. Ja, dus dat, uh, dat wordt ook uh, heel interessant allemaal. En ja, ben hebben erbij. En daarbij hebben we de moeder van Kelly en de oud-trainer van Zandvoort 75, Gerard Nijken. Nou, niet alleen oud-trainer van Zandvoort 75. Ja, nou, daar ken ik hem dan weer van. <laughs> <Ja>. <laughs> maar de man, de man weet alles van de Zandvoortse voetbal. Maar dan gaan we het vanavond niet over hebben. Dat, een andere keer. dat gaan we een andere keer doen. We gaan eerst, straks na het nieuws, praten met Kelly en uh, haar ervaringen. En uh, hoe ze dat allemaal uh, toch uh, heel knap voor elkaar gekregen heeft. En, uh, ik denk het wel. En daar mag ik rustig hem. zeggen, als dit van Esther Zandvoort... Dat we... A patroos en op. Ja, dat is hartstikke mooi. Dat vind ik een mooie om af te sluiten het eerste uur. Uh, we gaan nu even naar de reclame en het nieuws en we komen straks weer bij u terug. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van.